Jelle Seubering met het NOS-journaal. Canada en Mexico reageren fel op de aangekondigde importheffingen van de Verenigde Staten. Vanaf dinsdag geldt in de VS een importheffing van 25% op producten uit Canada en Mexico. De Canadese premier Trudeau heeft in een reactie aangekondigd dat er ook een 25% heffing komt op Amerikaanse producten in Canada. Ook Mexico heeft maatregelen aangekondigd. Trudeau roept inwoners op om vooral Canadese producten te kopen... en ook in eigen land op vakantie te gaan. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van een dodelijke raketaanval... op een school in Soetja, een Russische stad in de regio Koersk... die bezet wordt door Oekraïne. Bij de aanval kwamen vier mensen om het leven. Ook lagen er honderden mensen onder het puin. Het schoolgebouw werd volledig verwoest. Het Oekraïnse leger zegt dat Rusland opzettelijk de school met burgers heeft aangevallen... Rusland spreekt dat tegen en zegt dat de raket van Oekraïns grondgebied afkwam. De man die wordt verdacht van het doodsteken van het elfjarige meisje in Nieuwegein... kende het slachtoffer zeer waarschijnlijk niet. Dat zegt de politie die nog volop bezig is met het onderzoek. De aangehouden verdachte is een man van 29 van Syrische afkomst. Volgens buurbewoners zouden er al eerder meldingen zijn gedaan... over verward gedrag van de man... De politie zegt deze berichten te kennen en onderzoekt wat er met die meldingen is gedaan. In het noordoosten van Australië zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Tot nu toe is er één iemand omgekomen toen een reddingsboot omsloeg. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval in de deelstaat Queensland. In 24 uur tijd viel er meer dan 700 mm regen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of min 4. In het noorden is het lokaal mistig. De ochtend begint grijs, later breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht. je bent Thank yeah. you. FM, C -M. it's going be Perfect day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 Aan. Bijna alles is te veel nu, is te veel.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 Van Zangkort op 106.9.